Met Westerse leiders roepen al onmiddellijk de macht neer te leggen. Italië heeft gezegd dat als Gaddafi zich blijft verzetten, hij verantwoordelijk zal worden gehouden als er een bloedbad in Tripoli komt. Zuid-Afrika spreekt tegen dat het Gaddafi asiel heeft aangeboden. De regering ontkent ook dat er vliegtuig naar Libië is gestuurd om Gaddafi op te halen. Na uren van wachten voerden tanks van het regeringsleger nu in Tripoli beschietingen uit. Eerder had het regeringsleger feestvierende massas in de hoofdstad ongemoeid gelaten. Gewapende inwoners van Tripoli hielpen gisteravond en vannacht de opstandelingen. De Europese Unie heeft er bij de opstandelingen op aangedrongen geen represailles uit te voeren in Tripoli. De EU wil voorkomen dat in de Libië dezelfde chaos ontstaat als in Irak na de omverwerping van het regime van Saddam Hussein. Op de A1 bij Hoevelaken ze bij een zwaar verkeersongeluk vanochtend drie mensen gewond geraakt. Een van hen, een kind, is er slecht aan toe. Bij de botsing waren acht personenauto's betrokken. Een vrachtwagen met kippen schaarde en viel op zijn kant. De vrachtwagenchauffeur en twee bestuurders van een personenauto raakten bekneld. zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het duurt nog wel een paar uur voordat de ravage is opgeruimd.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 Het weer in het midden en noorden zon, in het zuiden wolkenvelden, en kans op regen. Vanmiddag overal bewolking, het wordt 20 tot 25 graden. Morgen drukkend warm, 25 graden of meer. En dan vooral in de middag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad zijn op de A1 richting Amsterdam bij Knoop het Hoevenlaken. de verbindingswegen naar Zwolle en Utrecht afgesloten door een ernstig ongeluk vanochtend.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 From the end of the sofa I'll be your man I'll be your man Ik heb een serpente, ik Si dice così, no? En poi, en poi, che idea? Che idea? Vedi che lei non ci sta? Che idea? Che idea? Same, time. Same time. Aranciata, lei sentata una risata, a mio whisky si è aggrappata, e i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a contratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardato l'ho guardata, l'ho bloccata, caretata sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi. Wat idea, idee! Wat idee! non zie je dat zij niet idea, ons idee! Wat idee! Ze is malicieuze maar che in una... In hey, fondo scusa in cambio Ik ben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 De pas. Hoezo samba stanning Samba shanig ma. Disasters. I speak cause it travels the streets To hit masses Proceed to maintain Promise to live without greed Deliver needs Knowing this will never change Me and white Reigns, Are so no things that'll sustain Break the chains Open doors Giving kids a chance to so run game. game Cause I divorced from the system Commit abortion my swan. But my heart still remains a fortune Cast away your evil spell My will shall excel The worst enemy we conquer The life got us in have No matter what the I refuse to live life I support trade thoughts born to device hits, to prevent a crisis. I lost my margin, no one involved in this fact. I change plain facts to complete judgment. My life's missed and any bail my real filthy force being guilty in the system overvisions. Y'all reveal me. Stand put to try to front protect my manhood. I live good, my context explain terrain. I put foot, hey Acknowledge the key I learned from him I learned from ease. and learn from me. Supposedly, we share roots in the same tree. This life's narrow, as seen from my angle. Level unknown for those who claim it's all game to The devil I'm far from home.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 Yeah. ZFM ZFM zo voor ZFM zo 106.9 FM ZFM Ti bordo una rosa, su questa amicizia nuova pace si rosa. Che so come sono e che ti chiedo perdono. Sopo che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Metti un sorriso e ti bordo una rosa. questa amicizia nuova pace si rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone. Ve ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti mm -hmm. perdono. Se quel che è fatto è fatto io però chiedo: Se regala il mio sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì cosa, Che so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto è fatto io però chiedo: Se regala il mio sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì cosa, Perdono. Rosa,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 ik je,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 Sorry, wat heb ik ik heb ik gedaan? Sorry, wat heb ik gedaan? Sorry, wat heb ik gedaan? Sorry, wat Amicizia c'è nuova pace sì uh, uh, perché sono come sono e chiedo perdono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 was there